Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. De ING-bank heeft twee jaar lang belastingbetaling ontweken. Sinds 2007 werden inkoopcontracten voor IT en telecomdiensten... bij een kantoor in Zwitserland ondergebracht... Daardoor hoefde er geen 19% BTW te worden betaald. Dat scheelde de bank bijna 10 miljoen euro per jaar. Vorig jaar besloot ING om alle centrale inkoop met ingang van dit jaar gewoon weer in Nederland te doen. Zakelijke afwegingen gaven erbij de doorslag. Maar ook speelde volgens ING mee dat miljarden aan staatssteun werden ontvangen, zegt de bank. Volgens de Belastingdienst was de constructie niet illegaal. Studenten protesteren vandaag opnieuw tegen de bezuinigingsplannen voor het hogere onderwijs en de mogelijke afschaffing van de studiefinanciering. Ze zeggen dat onderwijs te belangrijk is voor de toekomst van Nederland om erop te bezuinigen. Het actiecomité SOS heeft in verschillende steden ludieke acties bedacht, zoals een studentenwasstraat en een leger des hels voor studenten. De acties vormen de opmaat voor de landelijke fietsdemonstratie donderdag in Den Haag. De Amerikaanse Senaat moet nog een serie wijzigingen goedkeuren van het oorspronkelijke plan... voor de hervorming van het zorgstelsel. Vannacht ging het huis van afgevaardigden met een kleine meerderheid definitief akkoord met de hervorming. De Senaat had al met het grootste deel daarvan ingestemd... maar moet nu nog over een wijzigingspakket stemmen. De verwachting is dat dat geen probleem wordt omdat het een gewone meerderheid genoeg is. Voor het plan als geheel was de steun van 60 van de 100 senatoren nodig. En zo'n grote meerderheid hebben de democraten niet meer. Waarschijnlijk zal president Obama de nieuwe zorgwetten morgen tekenen. Een groot deel van de maatregelen gaat dan over vier jaar in. Het weer veel zon en droog. Temperatuur loopt op tot 11 graden in het noordwesten en 15 in het zuidoosten. Vanaf morgen meer kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Bent u op zoek naar een nieuwe wasmachine droger, koelkast, televisie? En wilt u die nog dezelfde dag geplaatst, aangesloten en uitgelegd hebben?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 Zo'n plaat krijg ik het echt uh, helemaal warm, uh, Albert-Jan. Ja, jij wel. Ik zit hè, dit... inmiddels al uh, 40 jaar in het vak, hè? dat heb je in de krant gelezen. Dus ja. De, <laughs> deze plaat is ook ongeveer 30 jaar ja, oud. Je goed. <laughs> Jorden, Oliver, Chutem en uh, SOS, zo aan het begin van de derde en laatste uur. Alweer. voor op zaterdag. Ja, en wat <laughs> gaan we in de derde uur doen, uh, albert uh, Evenementagenda, maar daar zijn we al langzaam een beetje mee begonnen. Uh, de filmagenda wil ik nog even bestilstaan. Even bij de circuit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 Ik verwijs u even naar de Zandvoedse Courant. Daar staat alles keurig in beschreven. Ook de route die ze gaan lopen... En in mijn straat van Spijk, daar komen ze ook allemaal weer voorbij. CFM zal tijdens de reguliere uitzendingen. uiteraard verslag doen van de diverse activiteiten in het dorp. En houd die agenda-datum even vast: 28 maart. Volgende week zondag. Volgende week zondag. En ga lekker even lopend het dorp in. waar van alles te beleven is. Ja, ik ben nog steeds flink aan trainer. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat het helemaal goed gaat komen. Zie je mij al lopen, hè? Ja, richting studio. <laughs> Oké, okay, nee, die is sterk. <laughs> Jan Smit hebben we voor je. De volgende plaat bij Sofort op Zaterdag. Hier is Vrienden voor het Leven. Komt erachter, vroeg of laat. Een goede vriend, een beste maat. Je hebt ze nodig. In het goede en in het kwaad. Want de weg van het bestaan. Trouwen is het enige dat wel zelf een blik zegt vermogen. ...aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. Oh. 20 jaar. To, life. Live. Live. Dit is 20 jaar GFM. Zo Samfels Radio hoor je Dr. Hoek en Baby Makes ja. a Blue Jean Stok. Ja. <laughs> eh, ik heb eh, voor, de, voor de vaste kijkers naar het programma GTS-T... Heb jij slecht nieuws, hè? Heel slecht nieuws. Heel slecht nieuws. Ja, want uh, ja, het komt net van de fax af. Maar, uh, het is de, nog via, helemaal warm, hè, dat papier. Ja, vier acteurs en actrices bij goede tijden slechte tijden... moeten binnenkort het veld ruimen. Oh jee. Dat Grote schoonmaak. Ja, het gaat namelijk om de familie Huigens in Meerdijk.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 Whatever. U bent van harte welkom in, in dit, ja, deze club van vrijwilligers. En uh, we zullen nu alle kneepjes van het vak leren. En iedereen uh, weet uh, nu hoe ik eruit zie. En waar ben je de radio? Ze gaan. kennen jou natuurlijk ook, hè? Dus uh, gewoon, uh, gewoon even voor ons uh, aanspreken. Dan uh, komt het ook allemaal goed. Gewoon een van de medewerkers van CFM. Ja. Ja. Oké, okay, nou.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 Samford is met mannenmacht aan het drukken op het doel van Marken. Maar Marken heeft toch weer twee of drie grote kansen gehad. En hij heeft alleen maar aan Jorrit Schmid te danken dat die bal niet in het zijn doel verdwijnt. Nu weer een hele snelle uitval over de rechterkant. Alleen voor Schmid legt hem breed. De was geen buitenspel. 2-0...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 3 tegen 2, nee, 3 tegen 3. alleen maar is op tijd terug. De bal gaat daar naar de linkerkant. Kan een 16 meter gebied in. Helemaal alleen. Gaat die bal voorgeven. En is gelukkig die die de bal weg kan spelen. Via Joris Smit naar uh, Baskalis, naar Patrick van der Hoort. Op de rechterkant van het Zandvoortse veld. Van der Hoort laat hem ver van zijn voeten spelen. Hij heeft hem toch nog. Maar Nijtselberg, die kan daar niks nee. verder mee doen. Vrije schop daar voor Patrick van der Hoort, voor Zandvoort. Op de middenlijn ongeveer. Zandvoort krijgt nog een kans om even kijken om 1-2 te komen.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 Such a sad affair. Standing here, waiting in the cold night air. But I've got to make this call, 'cause my heart is breaking. I hear the pips drop a coin in the slot. Has it been that long? I thought you'd forgotten me. Why well, know that it's getting late? But I just couldn't wait. I just want to come back. Should I just go away? I just want to come back. I've been struck by such bad luck. I need a place, a little happiness, and some love. I think I can see it now. Now, no. Twelve o'clock and the curtain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 En de sfeer zal goed zijn, aldus van Gaal. Dat was het voetbalnieuws met Albert Jan Vos bij CFM. Ooh, Daar hoor je het altijd. Ooh, I Ooh, I you so my cool,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 Sell a seven c across the universe and go to other galaxies just tell me where to go just tell me where you want to meet i navigate myself myself to take me where you be 'Cause girl i want I, i i want you right now i travel up 10 10 i travel down 10 wanna have you around around like every single day i love you always way, Can i'll meet you, me you halfway, halfway.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 De ver, vliksen, de wegen meters, bieren, dus punten, stompen. Of verzuiken als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugels ook het komt nooit te luken.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 Als koster is zo jong en fijn. Want om altijd als koster een leven moet je stap om een schokken voor zijn. Lang leven het bier in de klaar. En heerlijke met De vrouwen, de wijn en de scharen In ons kiel, mooi Amsterdam.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 Als koste, zo jong en fijn. Want om altijd als koste, leven. Moet je stapel, een chockeur voor zijn. Arleven met bier in de klaar. Met heerlijke netkans, gitaar. Ja, en dan komt die Albert-Jan ja, aan, hè, met de plaat van Gries Meeuw en een meter's bier. Dan denk ik, nee, dat kan niet ook hoor. Dan krijg je de, de, de vrolijke koster. En ditmaal in de uitvoering van de Shonies. Nou... Dat was even een feestelijke slot van Salford op zaterdag. We zijn er nog niet. We zijn er nog niet. We zijn er nog. Nee, nee, we gaan nog wel even door. Want we hebben nog wat autosport voor je. Ja, ik heb nog twee korte autosport nieuwtjes. nieuwtjes. Eerst even teruggaan. Gaan we even terug naar de Formule 1 van vorige week? Want een kapotte bougie heeft Sebastian Vettel van de zegen afgehouden. Van de grote prijs van Bahrein. Want dat was natuurlijk even de vraag. Waarom die auto stilvindt? Ja, klonk niet echt lekker meer. De Duitse autocoureur van Red Bull Racing reed zondag tijdens de openingsrace van het wereldkampioenschappen in Formule 1 onbedreigd